10 uur. De Radio 1 Sportshow. Thijs van den Brink en Willemijn Veenhoven. Goedemorgen en welkom. Tot vanavond 11 uur hebben we voor u weer een mooie mix van nieuws, achtergronden, sport en muziek. De hele dag leveren we toe naar het beladen voetbalduel Nederland-Duitsland. Dit uur nemen we een voorschot op het kamerdebat van vanmiddag over de vraag of we de omgevallen banken in Spanje wel of niet moeten steunen. Nu het nieuws met Lieselotte Thomas. Er is een koper gevonden voor Saab. De vorige eigenaar van uh, autobouwer, Victor Muller... was het niet gelukt een koper te vinden. Enkele Chinese autobedrijven waren geïnteresseerd... maar kwamen uiteindelijk niet met geld over de brug. Daarop namen de curatoren van Saab de zoektocht over. Volgens geruchten is er nu een Zweedse koper... National Electric Vehicle Sweden. Dat bedrijf zou speciaal zijn opgericht om Saab over te nemen... en is eigendom van Chinese en Japanse investeerders. Economieverslaggever Bart Kamphuis. Een obstakel bij de verkoop van Saab... Was was het gebruik van het merkenrecht het gebruik van de naam Saab dat recht ligt in handen van drie partijen het failliete Saab automobiel het defensiebedrijf Saab en de vrachtwagenbouwer Scania die drie partijen hebben onderhandeld over dat merkenrecht... en zoals het er nu naar uitziet, met resultaat. Om één uur houden de curatoren van de failliete autofabrikant... een persconferentie. De schuld van Saab aan de Zweedse staat, de vorige eigenaar General Motors... en voormalige werknemers bedraagt bijna 2 miljard dollar. De Belgische Belastingdienst gaat onderzoek doen naar 300 diamantairs... en hun geheime Zwitserse bankrekeningen. Eerder onderzochten Fiskus al 170 diamantairs. Die groep zou bij elkaar 1 miljard dollar aan zwart geld op de rekeningen bestaan. Beide zaken kwamen aan het licht toen de Franse justitie een CD-ROM in beslag nam. Bij een voormalige werknemer van de Zwitserse bank HSBC. Die had de bankgegevens van 79.000 klanten gestolen. Ook justitie in België mocht het schijfje gebruiken voor onderzoek. De diamantairs zijn volgens Belgische media topfiguren in de Antwerpse diamantwereld. Op Schiphol hebben zich duizenden Oranje-fans verzameld. Ze reizen af naar Garkov, waar het Nederlandse elftal het vanavond opneemt tegen Duitsland. Meesten meeste keren direct na de wedstrijd weer terug naar Nederland. Rond het middaguur loopt de Oranje-karavaan naar de binnenstand van Garkov... Voor een, waar een feest zal losbarsten. Zo draait vanmiddag DJ Armin van Buren daar een cadeautje van de KNVB voor de Oranje-fans... De hoop op een goede afloop is er nog steeds... ook bij sportverslaggever Ronald van der Geer. Aan de manier waarop Nederland gevoetbald heeft tegen de Denen... daar is veel misgegaan, maar er is wel het nodige gecreëerd. En tot het creëren zijn de Duitsers niet gekomen. En, en misschien dat dat het, het, het verschil maakt. En er is respect over en weer. Maar ik denk dat Nederland toch een kleine overwinning haalt. Weet je waarom? We zijn namelijk bezig om 88 na te doen. Het weer vanmiddag hier en daar zon, vooral aan zee. In het binnenland, vooral in Zuid-Limburg, kans op een lokale bui. Maxima rond 16 graden. Morgen flinke zonnige periode en droog. Het wordt 15 of 16 graden in het Waddengebied dan. Tot lokaal 21 in het zuiden. AWB verkeersinformatie. Op dit moment nog een handje vol files onder andere op de A2 daar is een ongeluk gebeurd Eindhoven richting Maastricht tussen het knooppunt Batendorp en knooppunt de hoogte 2 kilometer. Daardoor is de linkerrijstrook dicht. A7 Hoorn richting Zaandam tussen de afrit Weidewormer en het knooppunt Zaandam 3 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam tussen Zaandam en het Koenplein 3 kilometer. De Ring A10 Noord richting Nieuwemeer staat voor de Koentunnel 2. En op de A73 Maasbracht richting Nijmegen, daar zijn ze nog bezig met een spoedreparatie bij Venlo Zuid is daardoor de linker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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Minister De Jager stemde zaterdag genereus in met een acute financiële injectie van 100 miljard om de banken in Spanje te redden. Maar het is nog maar de vraag of je die steun krijgt van de Tweede Kamer. Teun van Dijk van de PVV, toen Griekenland ons geld kostte, zei u: Griekenland moet uit de euro. Nu heeft Spanje geld nodig. Moeten zij ook uit de euro? Teun van Dijk, kunt u ons horen? Oh, ja, sorry. Uh... Dat was een vraag aan of, u. Of Spanje ook uh, uit de euro moet? Nou, ik, kijk, ik denk dat elk land gewoon uit de euro moet. Want de euro is gewoon mislukt. Dus uh, het zou het beste zijn voor elk land om weer zijn eigen munt uh, te introduceren. Want dan kunnen ze weer groeien. En dan kunnen ze weer concurreren. We praten straks verder. En Ellen Damme is hier. Wilt u iets kwijt? Dat kan via onze website radio1.nl. U kunt ook twitteren. En gebruikt u dan de hashtag R1 sportzomer Hier zijn Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Lang debatteren dat kunnen ze in Den Haag, maar het debat over de verhoging van het eigen risico dat zal de Kroon gaan spannen. De SP en de PVV vragen ieder zeven uur spreektijd aan, 14 uur spreektijd voor twee partijen dus. En het, debat, het debat zal daarmee zo'n twee dagen gaan duren. Leijten, kamerlid voor de SP, goedemorgen. Goedemorgen. In het uh, vijfpartijenakkoord is overeengekomen dat het eigen risico in de zorg van 220 naar 350 euro gaat. U dacht, laten we het debat daarover eens lekker gaan traineren. Nou, we hebben eerder gevraagd, zullen we dat debat voeren na de verkiezingen? Er zijn een hoop kundusmaatregelen, zoals de kilometerbelasting... maar ook aanpassingen van de hypotheekrenteaftrek. Het is allemaal uitgesteld tot na de verkiezingen. Daar kunnen de uh, kiezers zich over uitspreken. En uh, nou, dat is tegengehouden door de drie koendoes En dan moeten we binnen drie weken een wet behandelen. Nou, en toen heb ik gedacht, uh, ik wil daar ruim de tijd voor nemen. Maar uh -huh. met mij zes collega's. Zes collega's uit de fractie willen daar ook ruim de tijd voor nemen. En uh, in totaal komt dat neer op zeven uur, ja. En hoe gaat u die zeven uur vullen? Gaat u uw telefoonboek voorlezen? Nee, uh, we hebben uh, uh, een, vandaag een website gelanceerd. www.sp.eigenrisico. En we vragen mensen om daar te reageren op uh, nou, die verhoging, wat vinden ze ervan... maar ook wat de gevolgen voor de persoonlijke situatie zullen zijn... en of ze overige opmerkingen hebben. En wij zullen de stem van die mensen laten horen. Dus we gaan <laughs> zoveel mogelijk proberen... Uh, de voorbeelden en de gevolgen voor te leggen aan de minister. En we zullen de minister een reactie vragen op al die gevolgen voor mensen. U gaat gewoon live die website voorlezen? Nou, we kunnen niet garanderen dat we alles voorlezen... want als het een groot succes wordt... dan zou het best wel eens kunnen dat we het niet redden in die zeven uur... Kijk, als je een wetsbehandeling hebt in de Kamer, dan heb je vaak de tijd. Dan kun je heel goed partijen horen. Dan kun je nog een, een, een hoorzitting organiseren. He, dan kun je inspraak organiseren van de samenleving. Dat kunnen we nu niet, omdat ze het er dus door, in drie weken doorheen willen jassen. Nou, dan nou, organiseren wij het op deze manier. En u denkt natuurlijk, hopelijk komt van enorm uitstel ergens een keertje afstel. Ik zal daar heel eerlijk over zijn. Als dit betekent dat wij het niet op tijd af hebben... zodat het niet uh, naar de Eerste Kamer kan... en zodat het over de verkiezingen wordt heengetild... dan ben ik daar niet rouwig over. En die zeven uur, dat is nog zonder interrupties, neem ik aan, hè? Ja, inderdaad. Er kunnen nog heel veel interrupties plaatsvinden. Maar dat gaan ze wel misschien weer niet doen, de partijen die willen dat het sneller gaat. Ja, dat moet je aan hun vragen. Het is een, het is een leuk trucje, hè. Be Geert Wilders deed het eerder bij de behandeling van het Europees Noodfonds. Zeven keer vroeg hij een hoofdelijke stemming aan... Heeft u het een beetje van hem afgekeken, dit trucje? Uh, nou, kijk, we hebben gewoon gekeken naar wat zijn onze parlementaire rechten. En het parlementaire recht van een Kamerlid is om een woord te voeren bij een discussie. En niet alleen ik als woordvoerder gezondheidszorg, maar ook dus zes collega's van mij, die hebben aangegeven: wij willen hier het woord over voeren. Nou, dat gewoon is dus wat in de mooi. fractie gistermorgen ineens. Toen, u, toen vroeg u wie wil hier het woord over voeren. En eens gingen er zeven vingers. Ja, precies. En zo <laughs> kwamen we ook op zeven. En, nee, maar we hadden natuurlijk wel al besloten: we gaan mensen wel om hun mening vragen. Want anders kun je dat dus goed doen tijdens ja, zo'n wedstrijd, he, dus dat de wet wordt besproken. En uh, nu dachten we, nou, dan gaan we dat zo organiseren. En zo, zo groeit zo'n plan natuurlijk ook. Van, oh, nou, dan kunnen we natuurlijk ook meer woordvoerders uh, doen. Ja. Kijk, en, ik heb een uur aangevraagd. En eigenlijk als ik een uh, wet behandel in de Kamer... dan vraag ik meestal een uur aan. Want je moet gewoon alle elementen van de wet ja. wel goed kunnen wegen. Maar zeven uur is dan nog iets meer. Teun van Dijk, de, SP, de, de PVV gaat ook meedoen, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Het wordt een, een mooie samenwerking. Nou ja, samenwerking. Wij proberen natuurlijk ook... wij vinden het ook schandalig dat het hele Koenerspakket... een beetje selectief winkelt. Dingen die hun zwaar op de maag liggen... proberen ze over de verkiezingen te tillen. En uh, dingen die ze zo snel doorheen willen drukken... moeten binnen twee weken gebeuren. Nou, wij zijn ook geen voorstander... van het verhogen van het eigen risico. Dus wat dat betreft, uh, als we het kunnen blokkeren, graag. Maar wordt het een trend? Gaan we dit vaker zien? Want Geert Wilders is er pas mee begonnen. De SP neemt het nu een beetje over. U gaat er ook mee door. Worden alle debatten veel langer in de toekomst? Nou, kijk... Het, het gaat om respect voor de kiezer en de democratie. En op het moment dat de kiezer en de democratie onder druk staan, dan zul je inderdaad dit soort acties ah, steeds vaker zien. Maar ja, respect voor de kiezer. Ik denk dat heel veel kiezers denken: uh, die toch wel heel weinig vertrouwen in Den Haag hebben. Van ja, nu maken ze er allemaal een potje van. Dit zijn alleen maar grapjes en trucjes. Nu nee, heb je maar dit geen vertrouwen. Nee, in. maar ik vind het echt niet kunnen dat je dit afdoet als een grapje of als een trucje. Wij hebben In het parlement hebben wij gewoon rechten. En die rechten hebben we niet voor niets. Dat komt omdat we een democratie zijn. Maar gaat er dan en echt op iets? Want het, is er is een meerderheid voor. Die gaat toch echt niet veranderen, denk ik, na zeven of veertien uur debatteren. Maar op het moment dat een meerderheid iets doordrukt op een minderheid... dan heeft de minderheid wel het recht om daar de aandacht voor te vragen... en daar ook de, het vergrootglas op te leggen. Kijk, en voor de bespreking van het eigen risico is echt geen haast geboden. De vorige verhoging hebben wij besproken in september vorig jaar jaar. Dat kan dus gewoon na de verkiezingen. Dan is er een nieuwe meerderheid. En ik vind het dus democratisch niet kunnen dat een meerderheid die nu even een gelegenheidscoalitie heeft gesloten om naar de pijpen van Brussel te dansen en die 3% procent zogenaamd te halen, uh, om die dan een nieuwe meerderheid straks met een uh, onvoldongen feit te confronteren. En we hebben dit heel netjes geprobeerd. Gewoon met alle argumenten. En ik heb van de Kunduz uh, geen ander argument gehoord van nou het moet gewoon. Ja. En ze uh, komen maar met hun argumenten. Daar hebben ze dan ruime tijd voor om uh, die te wisselen en met ons. De zeker ruime tijd, enorm ruime tijd. 14 uur, of 7 uur dan voor de SP. Renske Leijten van de SP, Dank je wel, graag gedaan. Dit is de Radio1 Sportszone. Afgelopen weekend stemde Nederland in met 100 miljard steun aan Spanje... om de banken te ondersteunen. Vanavond is het eerste moment dat de Tweede Kamer erover spreekt... met minister De Jager. De Kamer moet nog instemmen met de steun, want anders gaat het niet door. pvv kamerlid Teun van Dijk, u hoorde hem al even. Hij is fel tegen de steun. Met hem gaan we praten over de vraag ja, hoe, het dan wel, hoe het dan wel moet... als we Spanje niet moeten steunen. Meneer van Dijk, ja, die 100 miljard, schrok u er nog van dit weekend... of wist u wel wat het er zo zou gaan? Nou, kijk, ik schrik natuurlijk altijd. We praten over miljarden alsof het niets is. En we praten over een, uh, een rollator die we mensen afpakken voor 20 uh, miljoen. En ons probleem is natuurlijk dat we op een kruispunt staan. Gaan we door met die geldsmijterijen naar de Zuid-Europese landen... en nu ook nog naar de Zuid-Europese banken... die er gewoon een puin op van hebben gemaakt. Of zeggen we, we trekken een streep tot hier en niet verder. We stappen eruit, het europroject is mislukt. We gaan lekker terug naar de gulden... Toen was het veel beter, ook voor, voor de welvaart... Want dit trekt ons gewoon naar de bodem van ja. de zee. U stelt het als een vraag, maar eigenlijk zegt u... wij willen uit die euro, wij willen naar de gulden. Nou ja, kijk, het is gewoon heel duidelijk dat de euro is beslukt. De euro heeft ons, dat hebben we met onderzoek aangetoond. En ik blijf, ben ik blij dat de directeur van de Nederlandse Bank... dat onderzoek nu ook gelezen heeft. Want die stelt ook eergisteren in de Volkskrant... dat de euro heeft ons gewoon 13 jaar niks geleverd. Ja, oké, okay. we gaan dus en, nou met u verder praten over uw kritiek. We gaan eerst even naar deze 60-kamerlid Wouter Koolmees. Uh, goedemiddag. Morgen is het? Goedemiddag. Ja, u bent uh, voor de steun, hè? Ja, klopt. Waarom? Omdat uh, de, de, de, de economieën in de eurozone en ook de financiële sector in de eurozone zo met elkaar verweven is dat als er onrust is in één land, in Spanje in dit geval, dat het ook uh, uh, onze economie raakt. En daarom is het goed dat we stabiliteit weer te, te brengen in Spanje. Maar ja, het project is mislukt, zegt meneer Van Dijk. We ja, kunnen er wel geld naartoe blijven smijten, maar het is een bodemloze put. Ik ben het er niet mee eens. Het uh, centraal Pombro heeft overigens recent nog een, een, een, een, een uh, analyse gemaakt van het onderzoek van de PVV en heeft gezegd dat het rammelt aan alle kanten. Um, het belangrijkste is: uh, Nederland is een kleine open economie. We, hebben, uh, we profiteren van de export. Wij zijn ontzettend afhankelijk van Europa. En uh, de stabiliteit in de eurozone is voor Nederland ontzettend belangrijk. En daarom mm. is het heel goed dat, de, dat de Nederlandse overheid zijn verantwoordelijkheid neemt. Wij kunnen er wel uitstappen, maar dat gaat ten koste van onszelf, zegt u. Ja, klopt. Ten, ten, ten koste van meer werk, werkloosheid, uh, forse economische krimp. Ook ons pensioengeld en spaargeld, wat, wat uh, door heel Europa is, is uitgeleend, dat staat dan uh, onder druk. Ik wil geen angsthalen vertellen, maar we moeten er wel voor zorgen dat we hier uh, uh, dat we snel stabiliteit krijgen in de eurozone. En snel weer uh, normale situaties krijgen. En terug naar vroeger, kan dat? Nee, we kunnen niet terug naar, naar de gulden. Dat is, uh, dat is echt uh, uh, heel erg lastig om dat allemaal uit elkaar te halen. Oh, maar als het, als het lastig is, dan kan het wel? Nou ja, laatst zei Matthijs Bouwman in, in een uitzending dat ook een heel mooie, heel mooie beeldspraak. We zitten in een trein die 160 km per uur rijdt. En je kan niet zomaar mensen uit een uh, rijdende trein van 160 km per uur zetten... Uh, zonder dat er ongelukken gebeuren. En dat is de situatie waar we nu in zitten. We zitten met z'n allen in hetzelfde schuitje in heel Europa. En zo moeten ook met gezamenlijk met z'n allen uitkomen. Ja, meneer Van Dijk, we zitten in een trein die 160 km per uur rijdt... en u wilt eruit stappen. Dat is gevaarlijk. Nou ja, het is natuurlijk goed. Er werd vandaag ook... Uh... Het is dus leuk dat hij die treinen vergelijkt. Dat werd ver, vandaag Het hele Europroject werd vergeleken met de Noord-Zuidlijn. Ah, en, ja. <laughs> en de Noord-Zuidlijn was ook zo'n experiment... waar we gewoon hadden moeten uitstappen met voortschrijdend inzicht. Hadden we moeten zeggen van... jongens, dit klopt niet, dit gaat ons zoveel geld kosten. We, gaan, we stevenen gewoon af op een ondergang. En met het Europroject is het nog veel groter. En de heer Kormix, die kan wel zeggen van... we moeten geld blijven pompen... Maar dan mag meneer Cormis me ook gaan vertellen... dat hoe gaat Spanje, 150 miljard die ze dit jaar nog moeten ophalen op de kapitaalmarkt... hoe gaan we dat financieren als ze 7% rente moeten betalen? Dan is de heer Cormis kennelijk ook bereid om die 150 miljard uh, bij te passen voor Spanje... en nog eens een keer de 225 miljard voor Italië. En zo praten we alleen dit jaar al over 400 miljard... wat we naar zuidelijke landen moeten geven. En dat gaat maar door. Dit betekent gewoon, we steven af op onze ondergang. Dit betekent gewoon... De welvaart die wij kostbaar hebben opgebouwd in de afgelopen dertig jaar, die gaat gewoon door het putje. En wij zeggen stop ermee, ga terug naar die gulden en uh, stop met het geld gooien naar Zuid-Europese landen ja. die daar zelf, willen ze weten, ze zijn puinhoop van hebben gemaakt. Meneer Koolmees kan niet heel lang nog bij ons blijven, maar misschien wil hij hier nog op reageren. 400 miljard in een jaar voor de zuidelijke landen, dat is een hoop ja, geld. Ja, meneer Van Dijk, had nu heleboel dingen door elkaar heen en gooit alles op één hoop. Uh, wat D66 altijd heeft gezegd is, uh, de euro is nog niet klaar. We hebben een, een, een monetaire unie gemaakt met één munt en één Europese centrale bank. Maar we zijn vergeten om het, om het economisch beleid ook op elkaar af te stemmen. En deze 60ste jaren voorstand met wel meer Europese integratie. Dat betekent ook dat je bevoegdheden moet overdragen aan Brussel. Om mm. ervoor te zorgen dat we gezamenlijk uh, uh, schouders te onderzetten om uit deze crisis te komen. Maar dat vinden we niet meer leuk, meneer Koolmees. Nog meer bevoegdheden nee. overdragen. Want we hebben nu al het gevoel nee. dat we weinig te zeggen hebben ja, Maar tegelijkertijd is het nu zo dat de, de, de as Berlijn-Parijs die bepaalt wat er nu gebeurt. En als we in Europa goede afspraken maken over democratisch bestuur, over een bankenunie, zodat ook uh, Europese banken failliet kunnen gaan. Als we afspraken kunnen maken over economisch beleid, dan zorgen we er juist voor dat de belangen van Nederland worden gewaarborgd. En nu wordt alles besloten door uh, Berlijn en Parijs. En daar moeten we mee stoppen. Meneer Komers, wat ik me afvraag, met mij denk ik heel Nederland, is het eigenlijk... Een reële optie dat we uit de euro stappen. Er wordt zoveel over gepraat, maar kan het ook? Het kan niet zonder heel veel schade. Uh, uh, natuurlijk kun je altijd zeggen, we stoppen ermee en we gaan weer terug uh, naar de situatie voor de jaren 80. Hè? Want ook al in de jaren 80 waren wij natuurlijk verbonden aan Duitsland. We uh, hebben onze muntunie met Duitsland gevormd. Uh, maar we hebben nu de afgelopen twintig jaar zoveel handel met elkaar gedreven en zoveel geïnvesteerd in elkaars economieën. Dat als je nu zou stoppen met de euro, dat het ontzettend veel geld en werkgelegenheid zou kosten. Dat het een heel riskante operatie is. Het kan alleen maar als Duitsland er ook uitstapt. En dan gaan ze niet doen, want daar gaat het goed mee. En Duitsland heeft ook ontzettend veel belangen bij Europa en Nederland ook. Ook Duitsland exporteert heel veel naar andere Europese landen. Uh, heeft ook heel veel uh, spaargeld uitstaan in andere Europese landen. Dus dat is geen reële optie. Wat we wel moeten doen is grote stappen vooruitzetten om te voorkomen dat zo'n crisis waar we nu in zitten zich over tien jaar weer kan herhalen. En dat betekent een bankenunie, dat betekent meer economische samenwerking en dat betekent uh, Brussels toezicht op de begroting. En een, een euro en een euro, een speciale euro voor de noordelijke landen en eentje voor de zuidelijke landen, is dat een optie voor u? Nee, dat is geen realistische optie. Nee. We moeten gewoon door. We zitten in die trein. Die trein rijdt door. We kunnen er niet uit. We hebben geen keus. Nou, we hebben, we hebben heel veel keus. En we hebben heel veel momenten om, om invloed uit te oefenen. Ik ben, ik ben niet negatief. We moeten alleen onze schouders onderzetten mm. om dit probleem op te lossen. dat okay. betekent dat we stappen vooruit moeten zetten. En niet uh, moeten zeggen we stappen, we stappen uit die rijdende trein van 160 km per uur. Oké. Okay. U moet gauw aan het werk. Dank ja. dat u even bij ons was, meneer Van Dijk. We gaan verder met u. Ja, hoe snel kan het terug naar de gulden volgens u? Nou, het kan, het kan wat ons betreft heel snel. Kijk, waar het, waar het om gaat is... en de heer Koolmees samen met mensen als Barroso... die vergeten dat ze te maken hebben met bevolking met de democratie en met kiezers. Daar hadden we het net ook over. Yeah. En zij hebben het liefste een tekentafelwijsheid... van soevereiniteit overdragen... dat Brussel hier komt vertellen tot hoe, tot hoe lang we moeten doorwerken. Ja, dat vinden we niet leuk, hè? Tot, nee. en mensen zeggen, waar bemoeit Brussel zich mee? Mm. Dat zeggen ze in heel, heel Europa. Zeggen ze, waar bemoeit Brussel zich mee? Even, en Brussel kent maar één weg, is meer bemoeienis... En het, ze weten het beter dan de bevolking en beter dan de landen. Ja. Mensen pikken dat niet meer. Mensen zeggen van tot hier en niet verder. Brussel gaat terug in je hok. Economische samenwerking is prima. Maar je moet je niet komen bemoeien wat ons eigen risico hier in Nederland moet zijn. Wat onze pensioenleeftijd moet zijn enzovoort. Nee, maar dat is helder. Maar mijn vraag aan u was hoe, hoe snel kan het? Stel, de PVV wint 76 zetels bij de verkiezingen op 12 september. Wat verandert er dan op 13 september? Wat gaat u doen? Nou, wij gaan in ieder geval stoppen met al die, al die noodhulp aan, aan zieke banken en failliete landen. Ja. Want daarvan zeggen wij, dit is weggegooid geld. Dat zien we nooit meer terug. Dat, dit is een. We zijn een patiënt aan het helpen met een medicijn. En dat medicijn dat is al, heeft zich al bewezen dat dat niet ja, het nee, juiste medicijn niet deugd, is. Wat een niet-deugd, dat heb ik allemaal gehoord. Een maar wat wij, moeten we wel een, een, doen? Nou, en Wij zeggen dan, wij gaan dan plannen maken, inderdaad... om, uh, om, die, uh, om die lancering van die eigen munt weer te introduceren. Nou, u gaat dan nog plannen maken. En hoe lang duurt dat? Hoe snel kan je eruit ah, ja, Je kan niet vanaf uh, de ene dag op de andere hey. uh, guldens uit de pin te laten komen. Dus dat gaan we, <lacht> dat gaan we voorbereiden. En maar, het, en dat klinkt, voor... dat gaan we, dat klinkt dat gaan dus heel onrealistisch. Van, ja, dat is een mooi plan, maar we weten eigenlijk ook nog niet precies hoe het moet. Dit klinkt niet onrealistisch. Het is gewoon een kwestie van uh, uh, met, de, met de centrale bank gaan zitten... en zeggen, jongens, hoe gaan, we een, uh, hoe gaan we de gulden opnieuw introduceren? Met de Nederlandse centrale bank of de Europese? Ja, met de Nederlandse. De Nederlanders natuurlijk. Banken. Ja, hadden kunnen weten bij u. Samen met Duitsland eruit stappen, de euro en, en de euro waar we het net even over hadden, ziet u dat als een optie of zegt u dat moeten we ook niet doen? Nou, kijk, ik denk, zoals we nu bezig zijn met die miljarden, en dit gaat maar door, dit die 100 miljard van afgelopen weekend is dus maar een beginnetje over Spanje. Ik voorspel u dat noodfonds, dat ESM, dat is op voordat uh, Mark Rutte die check heeft kunnen invullen. Er zit 500 miljard in, hè? Ja, nou dat gaat dat is binnen no time is dat verdwenen naar Spanje en Italië. Dat kan ik u nu al op een briefje mm -hmm. geven. En de, de, het moment komt dat er gewoon een land zegt. En dat zou het Nederland kunnen zijn, wat ons betreft. Van jongens, tot hier en niet verder. Wij doen niet meer mee. Vanavond het debat in de Kamer. Gaat u, hoeveel uur spreektijd gaat u aanvragen? Nou, het is uh, een algemeen overleg tot zeven uur. En ik wilde nog graag het voetbal <lacht> zien. Dus... Ah, <lacht> dan ineens gaan ze niet rekken. Maar u, u gaat er al met z'n allen kijken, neem ik aan. In de Kamer? Nou, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ah. ik ga wel naar het debat uh, natuurlijk. Je moet hij samen kijken met Cole Zou dat goed gaan? Ja, waarom niet? Ik kan met iedereen kijken. <laughs> Dat is Tijdens niet. voetbal zijn wij allen vrienden, geloof ik. Juist. MUZIEK well, MUZIEK midnight headlight blinds you on a rainy night, It's deep crate. Up ahead, slow me down, making no time. But I gotta keep rolling. Well, There's a windshield shield, a wiper, slapping out of tempo. Keeping perfect rhythm with the song on the radio. But I gotta keep it rolling Ooh, I'm driving my life away I'm looking for a better way Before I'm cutie coming on to me, trying to talk me into a ride, said I wouldn't be sorry, but she was just a baby. Hey, waitress, girl, me another cup of coffee, pop it down, jack me up, shoot me out, flying down the highway, looking for the moment. On a rainy night, steep grade Up ahead, slow me down Making no time But I gotta keep a rolling Those are windshield wipers Slapping out a tempo Keeping perfect rhythm With the song on the radio But I gotta keep a rolling And my life away I'm Looking for a sunny day Die rabbit uit 1980, Driving My Life Away. We gaan naar de Sterrenwijk in Utrecht, waar verslaggever Jan Peels de wijkbewoners volgt in hun alledaagse leven. En vandaag, uiteraard, staat dat leven in het teken van voorbereiding op de wedstrijd van vanavond. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Ik neem je mee. Welkom in Sterrenwijk. Ik neem je mee. Hey, hey, hey, hey, hey. De Oranje Soap. Ik neem je mee, e, e, e, e. Ik je één ding vertellen: Nederland gaat gewoon van Duitsland winnen. Als de bondscoach naar mij luistert, nu gooien we, gooien we Huntelaar in de spits. We gooien van Spezi van gaat links lopen. En we gooien Robberrechts van Bommel eruit. En we gooien van de vaart erin met Snijder op het middenveld. We gaan gewoon Wilhelmus. Is... Wilhelmus van Nassau, ben niet van Duitse bloed. Niet alleen Duits bloed bij de mannen van de groentegroothandel... ook bij Helga, de vrouw van de ongekroonde burgemeester van Sterrewijk, Jaap. Mijn moeder is een Duitse, die kwam bij te München. En die was na de oorlog, het ze schijnbaar mijn vader ontdekt. En die is dan ook hier gebleven als jong meisje... Mijn moeder heb ook jaren hier in Twijck gewoond. Ja, of vijf, Vanaf Die woont ja. vijftig meer aan de overkant, ja. Ja. Ja, die hebt Duits. Ja, ah, het doet me niks. Hoor. We zijn nog nooit uh, bij nee. mijn oom of wat dan ook geweest. De oma is wel hier geweest met, met broers of zo, maar wij zijn daar nooit. We hadden ook uh, niet zo baan. Geld was er vroeger niet voor. He. Maar ja. mijn moeder was wel een echte Duitse. Dat, Dat was de enige Duitse met Nederlands helftkleding. Mijn met vader was meer voor de Duitsers. Wil je niet geloven, maar het is wel zo. Als Nederland won, dan zei hij, ja, geluk gaat, joh, niet verdiend. En als ze verloren, zat hij, maar hè, bij zijn hart, dacht hij zo. Ja, ja, als Duitsland Nederland speelde, dat was zij in de oranje. Zo is ook, tuurlijk, tuurlijk. <laughs> tuurlijk, ik heb meer Nederlands bloed als dus Duits bloed. En over het eten, het wordt Andijvie. 1-0 voor Nederland. Het wordt vanavond 2-1 voor Nederland. Ja, ik ben er zo zeker van, normaal niet. Maar nu heb ik zoiets van, uh, we winnen hem. Als je eenmaal een hooligan bent, gerust, dan word, je nooit, meer, word je nooit meer wat anders. Dat vind ik niet erg. Als ze tegen mij maar zeggen, een ja, het zit ook in je bloed. Net zoals uit uh, Utrecht. Bertus, sterrenwijker en voetbalkenner van Formaat. Nou, ik ben al uh, 200 kilo kwijt. Ik heb hier een foto dat ik het verschil zien. Toen wou ik bijna 300 kilo. En nu ben ik nog 125 maar Ik heb vroeger ook hoog gevoetbald. <lacht> ik heb vroeger op de dom lopen voetballen, dus ik heb hoog gevoetbald. <lacht> nee, maar ik heb wel gevoetbald, maar uh, niet echt hoog. Maar ja. toen ben ik steeds dikker en, en toen ging het niet meer. Ja, ik heb Indivisie Live allemaal, ik heb Sport allemaal, Sport 1 heb ik allemaal. Ik heb een, uh, een Amerikaanse zender, <lacht> nog een Amerikaanse zender. En die zijn alleen maar spot uit van Europa. Uh, Nederland, Duitsland, ja. Die, wij winnen gewoon niet die van. Ze denken dat ze er al zijn, maar ze zijn er nog niet. En hebben een laagbaar gedaan over meneer Robben. Dus meneer Robben heeft wel even wraak. En dat vind ik wel heerlijk. <lacht> ja, ze gaan nu alles op alles zetten. Nou, hij moet gewoon met Huntelaar en met uh, Van Pesje spelen. Ja, weet je, hij heeft een systeem. Kijk, op zich... Zeg ik je moet maar twee, eh, met de spitspijler en de sp aanvallen erachter. Maar ik, ik denk gewoon dat ze het redden. Dat gevoel heb ik gewoon. Om daar nou tegen Duitsland speelt, dat geeft extra push. Dat geeft extra flow. En dat is altijd wel lekker om tegen die Duitsers te voetballen. Ja, Menehuizen de beste wint. En we zullen wel zien wie dat is. Maar ik denk dat het Nederland is. Ik neem je mee. En ik heb een kutje meer. Ik ken zo de graag op En dan mag je straks met een, een steekwagen, want die is nog steeds niet open. Groentesnijder Peter is niet blij. Oh. En van het voetbal wordt hij ook al niet vrolijk. Nou, we horen weer mensen die zeggen... Van uh, ik uh, moet ik moest de schoonzoon eruit halen. Ik denk dus even, ja... De, de enige drie die uh, een zaterdag gepresteerd hebben, dat was Weesje Snijder. Dat was uh, Willems en het was, uh, dat was Heidinghaai. En er is die voetballer onder de mat. Als ik een OFD heb, dan krijg ik krijg een, een draai En hun worden bewied. Verschillen. Maar dat verschil mag te wezen. Hij houdt alles op. Maar dan moet die, misschien moet hij voor bommen lassen mannen zetten. En rechts gaan en links lief. Of flauw. Ja, dat is echt een één beetje spelen. Maar dat duurt niet. Hij heb geen ballen die van mij weg. Hij duurt niet. hè? Die werd naar Nederland toe gehad en dat is heel tal, zodat van mij zijn schoon of zijn kleinkinderen het vaak hoeft zien. <laughs> Ik ga weer. Waar oh, Kom je nou naartoe? Draag. Moet je niet Ik je En zo wacht heel Sterrenwijk op de wedstrijd tegen Duitsland. En de vraag is: zijn de straten morgen nog oranje? Die worden ingepakt als een gek. Binnen een halve uur is alles eraf. Luister morgen weer naar de Oranje Show op Radio 1. Eens een hooligan, altijd een hooligan, hè Thijs? Ja, dat is een mooie uitspraak. Dat hoorde we hem. Morgen weer een nieuwe aflevering vanuit de Sterrenwijk in Utrecht. Het is half elf tijd voor het nieuws met Liselot Thomassen. De SP en de PVV willen volgende week elk zeven uur spreektijd... bij het debat over het eigen risico in de zorg. Ze zijn het er niet mee eens dat de verhoging van het eigen risico... nog voor de verkiezingen wordt behandeld. SP en PVV hopen dat de behandeling in de Kamer zo lang duurt... dat het wetsvoorstel niet meer op tijd naar de Eerste Kamer kan worden gestuurd. De curatoren van Saab hebben een koper gevonden voor het failliete autobedrijf. Volgens geruchten neemt een speciaal opgericht bedrijf... National Electric Vehicle Sweden Saab over. Dat bedrijf is in handen van... Chinese en Japanse investeerders. Om één uur houden de curatoren van Saab een persconferentie. De Belgische Belastingdienst gaat 300 diamantairs... en hun geheime Zwitserse bankrekeningen onderzoeken. Volgens Belgische media zijn het topfiguren uit de Antwerpse diamantwereld. Eerder onderzochten Fiscus al 170 diamantairs. Die groep zou bij elkaar 1 miljard dollar aan zwart geld... op Zwitserse rekeningen hebben staan. En het hoofd van de VN-waarnemers zegt dat het conflict in Syrië in 15 maanden is uitgegroeid tot een burgeroorlog. Het is voor het eerst dat een hoge functionaris dat woord in de mond neemt. Gisteren zijn VN-waarnemers in de stad Haffa beschoten en bekogeld met stenen en metalen staven. In Syrië zijn 300 ongewapende waarnemers actief. En dat is nieuws op dit moment. AMW ah, Verkeersinformatie. staan een aantal files door bijzonderheden. Onder andere op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen het knooppunt Batadorp en het knooppunt de hoogte 7 kilometer. Daar ligt een lading op de weg en daardoor is de linker rijstrook dicht. En op de A13 Rotterdam richting Den Haag tussen Delft-Zuid en Delft-Noord... staat het 3 kilometer. Daar is een bus stilgevallen en daardoor is de rechter rijstrook dicht. Dit is de Radio 1 Zomer. Nederland heeft een paar topvrouwen die geliefd zijn in Duitsland. Natuurlijk Linda de Mol, maar ook zangeres Ellen ten Damme. Die vertelt zo hier waarom ze van de Duitsers houdt en de Duitsers van haar. En we hebben de eerste sportzomerkolom van Cindy Pietersen. Wilt u iets kwijt over wat u hoort? Twitter dan met de hashtag Radio 1 Sportzomer of ga naar radio1.nl. van Emily Sande en ik zat net lekker mee te neuriën, maar dat vond Thijs hier naast me dan niet zo'n goed idee. Wil je echt dat ik dat op de zender zeg, <laughs> dat jij een beetje vals klonk? <laughs> en dat was alleen nog maar mijn neurie, Thijs. Kan naar haar gaan. Zo meteen trouwens Ellen die kan dat een stuk beter dan ik. Saap heeft een koper gevonden. Vanmiddag om 1 uur wordt bekend wie de nieuwe eigenaar wordt van de Zweedse autofabrikant. Scandinavië-correspondent Rolien Kreton. Weet jij al wie de koper is? Ik weet het nog niet. Dat wordt uh, zometeen uh, op een persconferentie inderdaad uh, bekendgemaakt. Maar er zijn natuurlijk wel uh, van allerlei geruchten. En het gerucht is dat uh, de Nieuwe Koper een bedrijf is dat speciaal is opgericht om uh, het failliete Saap over te nemen. Uh, uh, ze heten Swedish. Moet ik even kijken, ik ken ze ook nog niet goed. National Electric Vehicle uh, Sweden. Ja. Dat is een bedrijf dat in handen is van een uh, Chinees uh, energiemaatschappij... en van een Japans investeringsmaatschappij. Uh, Zij willen Saab overnemen en het gerucht is dat... Het bod van, van deze investeerders hoger is dan uh, van het Chinese autobedrijf Youngman, wat je misschien nog wel kent. En een bedrijf dat al heel langer veel langer in de, de race zit en ook uh, graag saap uh, wil hebben. Maar is het een autobedrijf? Hebben ze verstand van auto's maken? Uh, nee, um, ze hebben vooral vers, verstand van geld verdienen eigenlijk. Um, het is dus een, ja het gaat om een energiemaatschappij en het zijn uh, investeerders. En uh, ja, daar is nu al uh, veel kritiek uh, komt er vanuit Zweden. Er wordt gezegd van ja, dat, dat kan niet goed uh, gaan. Uh, en bovendien uh, is het waarschijnlijk de bedoeling dat uh, dit nieuwe uh, bedrijf elektrische auto's uh, wil gaan maken. En die markt is volgens critici uh, verzadigd. Maar er zijn ook mensen die zeggen ja, het kan juist een voordeel zijn met nieuwe investeerders. De autobranche denkt heel erg conservatief. Er is geen plaats voor nieuwe ideeën. En dat is misschien wel wat Saab juist nu nodig heeft. Dus de meningen zijn verdeeld. Ja. En Victor Muller, waar is hij gebleven? Nou ja, de afgelopen weken heeft hij wel, uh, is hij wel uh, bij onderhandelingen geweest uh, met de curatoren. Uh, want ja, als voormalig eigenaar van Saab heeft hij veel afspraken gemaakt over li licenties. Dus op die manier had hij toch een vinger in de pap. Maar nu, op dit moment, speelt Muller geen rol meer. Uh, Saab is in handen van de curatoren. Zij zijn het ook die zo meteen om één uur... Een uh, persconferentie geven. En ja, zij gaan duidelijk maken wie de nieuwe eigenaar van, van schaap wordt. Goed, uh, om één uur gaan we dan ook horen of alles wat jij ons nu verteld hebt, klopt. Dank voor uh, alles wat je hebt gezegd, Roelienke Tom. Graag gedaan. Ze werkt in Duitsland, zingt in het Duits en is zelfs getrouwd geweest met een Duitser. Wat heeft Ellen ten Damme met Duitsland en wat heeft ze met Nederland-Duitsland? Dan gaan we het zo allemaal vragen. Ik zeg je, want we hebben elkaar al vaak ontmoet. Dat mag. Nogmaals, goeiemorgen Ellen <laughs> ten Goedemorgen. En je hebt ook een nieuwe cd, het Regende Zon. Daarvan ga je het titelnummer ja. spelen. Um, ja, ik zei het al, je, je, je treedt veel op in Duitsland met de Duitsers Udo Lindenberg. Nina Hagen, heb je ook mee opgetreden, toch? Ja, uh, uh, on onlangs nog. Ja, onlangs nog. nog. Je bent ambassadeur van de Duitse taal. Um, uh, waarom lieven ze Duitsland zoveel? <laughs> het is eigenlijk niet toevallig zo gebeurd. Uh, um, um, ik heb geen idee. Ik heb ooit. Oh, het was trouwens heel grappig. Ik was dit weekend in Berlijn en toen was ik op een feestje uh, van een theater en uh, daar ontmoette Gisela Mai. En dat, is, dat weten ze in Nederland misschien niet de mensen, maar dat was een Brecht-specialiste, Eisler, uh, Brecht. En daar heb ik ooit les van gehad op de Kleinkunstacademie. En dat vond ik zo geweldig. De, die liederen van Brecht en Kurt Weill en... en zo Eichler, is het een dat heeft, heeft me begonnen. enorm geïnspireerd. En toevallig werd ik, werd ik uh, ja, door Nina Haken geïntroduceerd uh, aan Oeder Lindenberger. Die heeft mij gevraagd. Grote een grote project in Duitsland. Ja, een hele grote, dus echt ongelooflijk. Hij heeft zijn eigen musical op dit moment. Uh, Daar was ik ook uh, op bezoek. Uh, dus een beetje maar, via via kwam jij in Duitsland terecht? Ja, ja ik ben... In, ja en mijn familie komt uit de streek uh, bij Winterswijk. Dus ja. Duits. Ik weet niet, op een of andere manier gingen wij elke weekend naar opa en oma in die buurt. En dan was het misschien heel normaal om Duits te horen of zo. Je spreekt ook bijna verder... perfect Duits, hè? Ja, voor. Nou. <laughs> ja. Even in het, in het licht van vanavond. We moeten natuurlijk uh, uh, rijkelijk laat als we nu nog van alles over de Duitsers te weten moeten komen. Maar misschien kan je toch nog een paar spannende dingen vertellen. Wat zijn die Duitsers voor mensen? In jouw ogen. Ah. Uh, ze, nou meer, ze hebben meer plichtsbesef, denk ik. Het beleefder. Dan Nederlanders? Vind ik wel. Ik was ook laatst weer in Berlijn. En toen dacht ik van, jeetje, wat is die allemaal. Het lijkt uh, gemoedelijk en iets uh, rustiger en bedeester en beleefder allemaal. Vind ik toch wel. En nou, is, is over het algemeen is dat positief? Uh, in een normale omgangsvorm is dat best wel prettig. Zeker als je daar moet werken. Alleen het heeft ook een andere kant. Zoals al dat soort... Uh, fenomenen hebben. Ook was laatst ook in Japan. En daar zijn mensen ook enorm aardig en beleefd. Dienstbaar. Maar, ja, dienstbaar en nederig. Maar dat heeft een andere kant. Dat je er waarschijnlijk op een andere manier weer moet uitleven. <laughs> of zo. Terwijl je agressie kwijt moet. Terwijl jij ook uh, de andere kant van Duitsland kan, kent. wat misschien wat minder uh, plichtsgetrouw is. namelijk Nina Hagen. Dat is wel even de, de Herman Brood. maar dan nog drie trapjes erger, denk ik. in Duitsland. Ja. Tuurlijk heb je in elk land mensen die daar tegenaan schoppen, ja. inderdaad. Maar zij is ook heel aardig. Ja. Maar <laughs> ja. over het algemeen is de, de, het karakter is toch wel bescheiden en, en, en aardig. En Als, als naar nou onze jongens vanavond staan ze daar, wat, wat moeten ze dan in hun achterhoofd houden? Over de Duitsers, over het karakter? Oh jee. Oh jee. Um... Ja, dan zou je moeten zeggen... Dat, dat, waarom Duitsers zijn trouwens altijd heel erg mild en heel erg leuk over Nederlanders. Omdat die juist weer dat niet hebben. Die zijn spontaan en iets losse, wel... lekker lokken. Maar ze doen wel vervelend en... over Robben tegenwoordig. Uh, ja. Dat is het okay. alweer niet zo aardig van ze. Nee. Uh, hij zit bij me trouwens ook een grappig verhaal. Want ik heb hem als baby in mijn armen gehad. al Robben? ja, ben ik al. zijn uh, moeder was mijn uh, turn... Trainstar oh. vroeger ja? en uh, ja toen hij geboren werd was ik daar op kraanvisite en uh, zo grappig want ik, kom zowel, ik was vorige keer bij de WK kwam ik uh, mijn oude trainster ook weer tegen uh, en toen zei je dus aardig wat geworden met, dus, met ja, het babytje ja ja hartstikke leuk en, maar goed uh, ja en toen had je er al goed gevoel bij bij die kleine ja. bij de ja, ik ja. was in ieder geval uit het heel sportief gezin ja. zijn vader was ook voetbaltrainer ja en omgekeerd, ja, ja, ja, ja, jij bent een, een, een ster daar. Nou ja, een ster. Nou, in, in, in ieder geval in een, in een is het, en, ja, In Nederland. Ik heb ook een Nederlandstalige cd gemaakt. Sindsdien ben ik een beetje veel, te veel in ja. Nederland. Maar ben jij niet een beetje te, te heftig voor Duitsland? Te uitgesproken? Nee. Nee, joh. Valt toch wel mee? Eh... Uh, ja, bijvoorbeeld toen je in 2005 deed je mee met het Nationale Songfestival in Duitsland. Oh ja, met een je uh, plat geneukt, wel vertaald. Ja, plat gefikt. En dat, uh, vonden uh, ze daar, dat vonden ze niet zo heel gezellig. Maar dat vindt niemand op de radio heel erg leuk. Dat weet je van tevoren, dat deed ik expres. Want het, ik dacht, ja, ik vond het zo bizar dat ik gevraagd werd om mee te doen als Nederlander voor een Duits songfestival. Ik dacht, dat is zo gek. Dan doe ik wel mee. Maar, ja. maar dan niet met een heel lieflijk nummer, maar een beetje wat ergens over gaat. Het ging namelijk eigenlijk over... Ja, anti-Irak-oorlog. Uh, eigenlijk de message was make love, no war. Maar Heel ze simpel, hebben wel maar... gevraagd of je de titel wilde veranderen. Uh, ja, inderdaad. Het moest platgelied zijn. Niet gefikt Nee, het is ja. eigenlijk ook veel mooier. Vind ik ook niks voor Ellen en Damme om dan te zeggen dat doen we wel om daar aan toe te natuurlijk geven. Natuurlijk niet. Dat deed ik ook niet. Ik deed uh, stiekem natuurlijk wel weer gefikt tijdens de uitzending, <laughs> want het was live. Dus, maar dat zegt ja. ook alweer, is dat in vergelijking met Nederland, dat ze daar dan toch wat tuttiger zijn? In, ja, in, ja, in zekere zin wel. Maar dat is bijna overal ter wereld. Uh, als je in, in Aziatische landen, als je daar in een kapotte spijkerbroek bijvoorbeeld wil optreden, zeggen ze. Nee, hoezo? Je bent toch een ster? Je moet toch een klemmerjurk aan? Of je moet laten zien dat je succesvol bent? Dat is bijna overal op de wereld. Dat, ja. Behalve in Nederland is het cool om juist. Uh, hoe Zeg je dat? Under statements te maken om juist niet um, de zieke uit te zien of niet rijk, ook al ben je. Je terwijl. hebt nu trouwens een hele mooie gele jurk aan. Ja, <laughs> het is wel radio, maar. <laughs> Allemaal je dacht, te zien op de ja, webcam <laughs> radio 1.nl. Ja, het is de jurk de, de, de van de show, waar weer staat. De, ja. en, uh, en ja. Jij hebt een, een, een tijdje geleden, en dan wil ik je vragen of je dat nu ook even wil doen. Een, een klein beetje, we moeten weer even vast in de sfeer komen. Alvast, en dan ga je heel kort iets zingen van Marlene Dietrich. En dat is mooi, want het is namelijk in het Duits natuurlijk. Maar ik weet niet bij wie ik hoor. Is dat ook een beetje omdat, heb je dat gevoel? Weet je niet, kan je, ben je, je half, heb je half Duitse gevoelens, half Nederlandse? Uh, nee, ik weet het dus wel. Ik ben echt een Nederlander. Dat weet ik wel. Maar er waren tijden dat ik zo vaak heen en weer vloog... dat ik het inderdaad soms in Nederland niet meer op woorden kon komen... die je in het Duits wel hebt. Of het leek net of die niet bestonden in Nederland. Uh, ja, dat je af en toe uh, raar gaat praten of zo. Maar dat is inmiddels, geloof ik, hoop ik niet zo. Maar, tot, uh, tot nu toe was het goed te volgen. <laughs> dus jij bent wel echt wel vanavond voor Nederland, dat wel. Zeker. Maar toch even een mooi stukje Marlene Diet. Ik weet niet bij wie ik hoor. En dat is in het Duits? Ja, het is van Friedrich Hollander, dat dan weer wel. De schrijver, componist. Um, zal ik maar beginnen? Ik weiß niet, zu wem ik gehöre. Ik ben toch te schade voor einen allein. Wenn ich jetzt gerade dir treue schwöre. Wieder ein ander ganz unglücklich sein. Ja, soll denn so etwas Schönes nur einem gefallen? Die Sonne die Sterne gehören doch auch allen. Ich weiß nicht, zu wem ich klaan ich gehöre nur mir ganz allein. vind ik echt prachtig ik kom thuis mooi, ja Jij ja? ja? ok ja ja ja ellen zou wel tevreden <laughs> Dit is een uh, klein stukje. Zometeen ga je nog een heel nummer doen van de CD Het Regende Zon, die je net uh, uit hebt. En dan zing je titelnummer. Um, wat hebben eigenlijk Duitsers met Nederlandse sterren? Ik bedoel, jij bent daar nou oké, okay, een klein niche dan bekend. Maar goed, Sylvie van der Vaart is groot, Rudy Karel, Linda de Mol. Um, ik denk uh, sowieso, een beetje accent vinden ze eigenlijk ontzettend leuk en schattig. En ja, Nederland zijn een beetje gekker en losser. Dat is volgens mij wat ze leuk vinden. Um, uh, in het Hollandraad vinden ze ook grappig. Altijd al die rare, een beetje kapotte fietsen, daar snappen ze niks van. <lacht> Iedereen, zelfs in een grote stad als Berlijn, heeft de spiksplinter. De allerbeste fietsen die er zijn, het zal altijd degelijk en goed zijn. Vinden ze ons een beetje, een beetje aandoenlijk, een beetje grappig, volkje? Ze vinden Nederland schattig, ja. Schattig? Schattig. Ja. Dit lijkt me geen goed uitgangspunt voor vanavond, <lacht> eigenlijk. Ja, daar gaan ze ons <lacht> onderschatten Als je het nou nou ja, schattig dan... vindt, dan ben je niet per se heel op je scherpst. Ja, dat zou ook weer kunnen. Ja, ja. Je weet het weer leuk te verkopen, thuis. Maar volgens mij walsen ze gewoon al nee, nee, nee, wat, Wat Duitsers, of Nederlanders met Duitsers hebben, dat zijn echt de buren, weet je wel. En in Duitsland, Duitsland heeft natuurlijk heel veel buren. Dus die hebben minder last daarvan. Wat wordt het vanavond, Ellen? Ja, ik, ik heb zo'n gevoel 2-1 voor Nederland. Prima, daar houden we het bij. Gaan we het <lacht> verder niet over hebben. Live nu nog en dan het hele nummer. Het regende zon van je gelijknamige album, Ellen Tenoma. Ga, ga ik dat nu doen? Ja, ja. dat ga je nu doen. Als het goed is. Oh, dan oh, moet de, je even plaatsen naar achter, ja. de, achter de piano. Ander instrument. Totale ja. paniek nu hier in de studio. Allemaal te zien op de webcam Altijd leuk als er wat misgaat. Radio 1nl Ellen trouwens wel even de moeite waard om de webcam aan te zetten. Want dan zie je Ellen <lacht> inderdaad in een fantastische gele jurk. Die ook op de cd staat. Het regende zon. Tweede Nederlandstalige album. Ja en hij staat uh, sinds hij uit is al een maand in de... In de top 10, of top 5 zelfs. Dus het gaat hartstikke goed. Ja, het regende zon. Het regende zon. Die dag in het Noordstation. Toen jij naar mij toe kwam.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 Wou ik je wijzen op de tand der tijden en hoe ons houdt, desondanks. Maar je kneep in mijn hand en zei dat een ander en dat de dingen nu eenmaal het regen. Bladeren die dood zijn, de passen verstorven, alleen in mijn hoofd nog steeds die deur. Top 10 staande CD, het de zon. Ellen Dank, 2-1 genoteerd. We houden je eraan. Tot snel weer. Het is 8 uh, minuten van 11. Het is hoog tijd voor de column van vandaag. Cindy Pietersen, goedemorgen. Goedemorgen. Jouw eerste sportzomer column, ja. maar niet de eerste column op de radio... want je was ook bij Radio Toe de Frans te horen uh, vorig jaar. Uh, gaan jouw columns vooral over sport of uh, is je repertoire breder? Mijn repertoire is breder, want ik kijk eigenlijk zelfs bij de sport... breder dan de sport. En uh, voor de sportzomer gaat het dan over sport of ook breder? Ja, nee, het gaat over sport. Laten we het, aan... ja. het, blijft het blijft de sportzomer. Het blijft de sportzomer, je kan er niet omheen. Nee. Dat is het. Zullen we gaan luisteren? Ja. De Radio 1 Sportzomer column. Ik zou vandaag niet graag in de schoenen van een Oranje-speler willen staan. Die druk miljoenen Nederlanders kijken naar wat je doet. Elke trap, elke beweging wordt op camera vastgelegd. En alles betekent iets. Ik weet niet waar jij op dit moment luistert, maar stel je eens voor... dat je nu een kopje koffie inschenkt, terwijl al je familie, vrienden en buren... je vanaf een tribune heel hard aanmoedigen. Speciaal voor jou hebben ze zich als koffiebonen verkleed... en zingen ze liedjes over koffie. Koffie! Koffie! Ze hebben er zin in, al weken hebben ze het erover. Sterker nog, al drie dagen lang heb je er allerlei vragen over beantwoord. Wat voor koffie ga je schenken? Waarom kies je voor een kopje en niet voor een mok? En hoeveel kopjes verwacht je nog in te kunnen schenken? Nu is het moment. Gespannen kijkt iedereen toe hoe jij de koffie in het kopje laat glijden. Het lukt, zonder te morsen. Voorzichtig juich vanaf de tribune. Maar ja, nu moet het kopje nog naar je bureau. Op een schotel. Je pakt de suiker, tikt tegen het zakje, scheurt het open. Alle suiker gaat in de koffie. Gejoel. Van schrik laat je het lepeltje uit je handen vallen. Je hoort oeh, en daarna het lepeltje ligt op de grond, pak een nieuwe. Terwijl de andere helft roept, pak hem op, lik hem gewoon af. Geconcentreerd loop je met het rinkelende kopje naar je tafel. Je wil de koffie niet over de rand laten klotsen. Vanaf de tribune krijg je commentaar dat het sneller kan. Zonder te knoeien zet je de kop en schotel op je bureau. Mensen springen op, ze willen zien hoe dit afloopt. Dan kijkt iedereen hoe je een slok neemt. Oei, iets te gretig, iets te snel, je brandt je mond. Vlug spuug je de koffie terug in het kopje. Afkeurende geluiden vanaf de tribune. Je weet, dit komt niet meer goed. Zodra je je laatste slok koffie op hebt, stormen de verslaggevers op je af. Hoe kwam het dat je het lepeltje liet vallen? Wat zou er gebeurd zijn als je het lepeltje niet had laten vallen? Volgende keer geen lepeltje, maar een roerhoutje... Ondertussen analyseerden mannen op televisie vanaf een koffieplantage... hoe jij je koffie hebt gedronken. Zelf hebben ze namelijk ook wel eens koffie gedronken. Ze vragen zich af waarom je geen koekje nam... of zo'n schoteltje echt nodig is... en of het wel verstandig is om zoveel koffie te drinken. Ik speel geen voetbal en ik drink geen koffie... maar ik zou er werkelijk nachtenlang van wakker liggen. Veel plezier vanavond. Dankjewel, Cindy Piet is er vanaf vandaag elke woensdag te horen... in de Radio 1 Sportzomer. Morgen, Joost Eertmans. En het dan, Maar waar ga je eigenlijk de wedstrijd kijken vanavond? Je gaat toch wel kijken? Hè? Oh, ja, ik, ik zit in een repetitieruimte zo meteen met allemaal Duitsers... die, die, die uh, uh, al heel lang in Nederland wonen. Dus ik ben, ik ben heel benieuwd. Wat, ik denk dat ik me daarbij aansluit. Dat lijkt me wel leuk. En die gaan ergens in een Duits café kijken, neem ik aan. Ik, ik denk het. een Duits café? bestaat dat niet? echt? het even heel hard. Hebben we dat? Dat weet ik eigenlijk wel niet. <laughs> maar goed, je gaat wel kijken. Ik ga wel. kijken, ja. En Teun van Dijk, die is er ook nog? Goedemorgen. Nee, oh nee, die is alweer oh, weg. Al weg. Oh nee, dat dacht ik. Nou Cindy, jij, waar ga jij kijken? Ik ga bij mijn zus thuis kijken. Ja. Met, met z'n tweetjes, tweetjes op de bank. Met z'n op de bank, ja. Uh -huh. En een neefje dat boven ligt te slapen, als hij dan wil slapen natuurlijk, zou dat dat zien. Ja. Twee vrouwen. Twee vrouwen. Ja, nee, die... moet kunnen. Hoe maar... oud ja, is dat neefje? Toch? Zeven. Dat is kindermishandeling, als je die dan in bed stopt. Vind je? Ja, dat hoort bij het <laughs> Nationaal Bewustzijn dat die meekijkt. Ja, even Thijs ik wel dan. gelijk er komt een enorm trauma uit als ja. de, uh, Ik had ja. kunnen kijken, hoort ja, hij hoort ja, dan later. Ja, dat is waar. Ja. En hij ja. zal toch wel wakker worden van het geluid als er gescoord wordt, toch? Dus. met het goed wakkerhouden Dat ja. is wel grappig, want Thijs, jij had het eigenlijk net voor de uitzending over, ik heb het er een beetje mee gehad. Nou, jij met al het gepraat erover, de het ja. ja. zelf is nog wel heel interessant. Ja. Het is zo ongelooflijk. al die programma's, dat het gekletst over wat allemaal zou kunnen en hoe het zou moeten. En ik vind het echt zo, ik vind het eigenlijk echt heel grappig. Kijk je het net gaat echt de, helemaal die, helemaal die programma's of niet? Ja, ik vind het, het echt verwonderingsverwoerdaar. Ja, dat is het. Ja. Ook. Ik vind Heb het heel hoop dat Nederland verliest eigenlijk stiekem. Eigenlijk heel gemeen, want ik sta op de parade de hele zomer. En anders hebben we niemand in de zaal natuurlijk, <laughs> niemand in de tent. Dat is alweer een. Dus, uh, van de Koop was gisteren van de FVV die hoopte heel... ook al dat Nederland verloor. <laughs> Zouden we een pijlen naar moeten doen of? Het is een doen. dilemma. Het is dilemma. Zijn? Oh ja, dan, dan, dan krabbelen we weer terug. Ja, ja. Ik hoop ja. wel dat Nederland wit, maar ik hoop ook dat mensen komen kijken en dat het niet alleen maar over voetbal gaat dan. Dat hoop je. Ik, um, natuurlijk winnen we. Ja. Ja, ja, dat kan ik erover zeggen. We gaan zometeen nog veel meer spannende dingen doen. Dank alvast uh, Ellen Damme, Nou ja, Teun van Dijk, danken we ook, al is die al weg. Cindy Pieters, jij bent er wanneer weer? Volgende week woensdag. Als we naar de kwartfinale gaan, toch? <laughs> oh, dat is die dag. Oh, ja. Tot dan. <laughs> Op het EK voetbal. Wat kun je dan? Dan wil je de bal geven op Snijders, schiet in de bal! En dan gaat Verpersie scoren. Gewoon bang! Geef je visitekaartje af. Uiteindelijk... Vanavond om kwart voor 9 is het de roppe of de ronde. De roppe op 18 meter van de goal. Rob gaan we schieten ga gaan we scoren! op. De kraker Nederland-Duitsland. Goeie school! Goeiebal te snijden op Huntelaar, gaat scoren. Luister de Radio 1 Sportzomer en mist niks van het EK.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 Dit is Radio 1.